you, it takes me back in.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 Ten noordwesten van het Nederlandse gebied in Uruzgan... zijn bij een luchtaanval van de NAVO minstens 21 burgers omgekomen. Dat zeggen de Afghaanse autoriteiten. Amerikaanse NAVO-vliegtuigen beschoten een konvoi. De militairen dachten dat er Taliban-strijders in de voertuigen zaten. Pas later kwamen ze erachter dat er vrouwen en kinderen bij waren. Drie busjes werden vanuit de lucht geraakt. In Kamp Holland, in Dede Woed zijn veel gewonden binnengebracht. De aanval vond plaats in een gebied dat beheerst wordt door de Taliban. De Nederlandse militairen zijn daar niet actief. Geert Wilders wil bij een toekomstige kabinetsformatie concessies doen bij thema's als de immigratie en de positie van de islam. Alleen over de AOW valt met hem niets te praten, dat zegt hij in een interview in de Telegraaf. De AOW-leeftijd moet van Wilders 65 jaar blijven. Volgens Wilders hangt de kans op regeringsdeelname van de PVV af van het CDA en de VVD. Hij zegt dat hij eventueel ook bereid is gedoogsteun te geven aan een minderheidskabinet van CDA en VVD. Je moet dan wel toezeggingen doen op punten die door de PVV belangrijk zijn. Irene Wust heeft goud gewonnen op de 1500 meter. Ze bleef door een goede slotronde de Canadese Christina Groves voor in een tijd van 1'58'89. Wust kreeg de gouden medaille meteen na de wedstrijd uitgereikt. Margot Boer werd vannacht vierde, Annette Gerritsen zevende en Aurien van Riesen eindigde buiten de top 10. Nederland heeft nu drie gouden medailles gewonnen op de Spelen in Vancouver. Koningin Beatrix voert vandaag op Paleis Noordeinde gesprekken... over hoe het verder moet na de val van het kabinet. Ze krijgt de eerst demissionair premier Balkenende op bezoek. Daarna spreekt ze met haar vaste adviseurs... vicepresident president Jane Quinning van de Raad van State... en de beide Kamervoorzitters. Tot slot staan ook de demissionaire vicepremiers Bos... en Ralf Voets op de stoep. Het weer bewolkt en hier en daar regen. De temperatuur loopt uit een van 4 graden in het noorden... tot een graad of 8 in het zuiden. Morgen eerst nog regen, maar later droog... De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Steps till I'm full grown pro-grown Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay Dus bijna iedereen het wel weten. Afgelopen nacht is het kabinet gevallen. Eigenlijk moest dit plaatje zijn Big Boys Don't Cry. Ja. Fritie heeft er een aantal jaren geleden een plaatje meegemaakt. En toen heette die Big Girls Don't Cry. En daar houden we het gewoon op. Welkom bij Tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En in de tweede uur krijgen we natuurlijk weer heel wat nieuws van ons, Albert Jan. Ja, we gaan natuurlijk even vooruitkijken op het uh, classic concert uh, van morgen in de Protestantse Kerk. Uh, we kijken natuurlijk verder nog even naar uh, wat de kinderen hebben volgende week uh, vakantie. Oh, lekker! En er zijn natuurlijk van allerlei dingen uh, uh, georganiseerd voor ze, daar gaan we ook even naar kijken. Uiteraard de evenementenagenda en de filmagenda. Uh, we staan natuurlijk ook even stil bij ons jazzprogramma morgen, wat uh, uh, vier uur uh, live in de lucht zal zijn. Twintig jaar jazz op CFM. En uh, het laatste uur gaan we natuurlijk uh, langzaam, maar zeker ons voorbereiden op hetgeen wat vannacht gaat gebeuren natuurlijk. Vannacht uh, gaan we groeven. Ja, groeven op het ijs ook. En, uh, en op het ijs en natuurlijk verder nog, uh, ook nog meer uh, nieuws uit uh, Vancouver. En uh, ik zou zeggen, luisteraars, blijf luisteren, want uh, zaterdagmiddag uh, altijd vol informatie en natuurlijk veel muziek. Jan-Peter en uh, Wouter Bos vanavond met z'n tweede de op. Ja, deze plaat. Let's groove tonight. Earth, wind en fire. Ja, we zijn er tijd voor. <laughs>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 top the Robbie Williams met het maken van uh, hits, so there's you know me. Een van zijn laatste volgens mij heeft hij inmiddels alweer open uh, volgen want hij blijft maar aan de gang gaan. Achter elkaar. In ieder geval een lekkere single zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Ik wil bij deze nog even de VVD bedanken voor de taart van vorige week. Ja, want als, als, men kon jouw kop niet missen in de diverse uh, kranten. Nee, ja, dat waren, waren drie kranten op een rij, hè? Drie, hè? Het ja. Weekblad, Heemsteense Courant en de Zalvoertse Courant. Ja, en wat, wat, wat, wat was het Valentijns taart, kreeg jij? Twee waren taarten. Nou, ik was ook jarig. Oh. Ik werd 28, ja, klopt, weet dat je wel. Ik. Ja, ja, ja, ja, ja. 28 plus. 28 plus. <laughs> Belegen. Oh, maar kreeg je die taart van omdat je jarig was? Nee, omdat uh, CFM 20 jaar bestaat. Oké. Okay. De verjaardag van CFM. En dat en... viel zo'n beetje tegelijk met mijn eigen verjaardag. Dat was wel leuk. Nou ja, ik zal, ik zal de luisteraars maar bekennen. Hij was lekker, de taart. Zeker weten, <laughs> zeker weten. Nou, dank daarvoor. Maar ondertussen gaat uh, de politiek en de provincie Noord-Holland uh, gewoon door. Want uh, wat is staat er aanstaande maandag te gebeuren in het gemeentehuis in Zandvoort? Onder de kop van Zandvoort krijgt inspiratie voor de toekomst zal gedeputeerde Laila Driesens van provincie Noord-Holland uh, maandagmorgen het adviesrapport van de Taskforce Ruimtewinst aan de gemeente Zandvoort uitreiken. Hierin staan ook de uitkomsten van de twee bijeenkomsten waar de Taskforce en diverse betrokkenen uit het dorp gewerkt hebben. Aan een toekomstbeeld voor de. Ja, zoveel besproken, Middenboulevard. Het advies is een praktisch handvat voor de gemeente om de ontwikkeling van de Middenboulevard op te, op te pakken. De Taskforce is een team dat op initiatief van de provincie Noord-Holland is samengesteld uit experts vanuit diverse werkvelden. Met behulp van ingehuurde bureaus op gebied van stedenbouw, verkeer, com, wat is een ingewikkeld woord? Bo economie, geeft de Taskforce de gemeente een voorzet, een zogenaamde assist hoe een bepaald binnenstedelijk gebied aangepast kan worden aan wensen voor de toekomst. Adviezen van de, van de taskforce zijn bedoeld om de discussie over het gebied een impuls te geven... en vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken. Uiteindelijk besluit de gemeente natuurlijk zelf welke adviezen wel of niet overgenomen worden. Ik ben benieuwd wat erin staat. Aankomende maandag nog veel meer, want we hebben de inloopavond in Pluspunt. Maandagavond van half 8 tot half tien... En dan heeft de GroenLinks een inloopavond georganiseerd voor Wat speelt er in de wijk? Oké, okay. ze dus kunnen alle, alle mensen die in de wijk Noord, Nieuw-Noord wonen, uiteraard daar terecht en meepraten over de onderwerpen die daar leven in de wijk. Dat dus van half acht tot half tien in pluspunt. De Salvo Radio Worry Marco Bossato tezamen met Lucy Silvas. en every time I think of you. Ja, Albert Jan. Ja, ja zo heftig. ben ik dan ook wel weer. <laughs> heftig, heftig. <laughs> Oké. Okay. Maar even voor de uh, mensen, uh, voor de liefhebbers van klassiek. Morgen is het tweede kerkpleinconcert van dit jaar in de Protestantse kerk. Het zeer bijzondere Blazersensemble Septemtriones, onder leiding van Herman Drijsma, zal dan een concert verzorgen. Met medewerking van de sopraan Marjan Smit brengen zij een programma met muziek van onder andere Mozart, Brahms en Piazzolla. Bekende naam: Piazzola. Acht enthousiaste muzici met een gezamenlijke interesse in kamermuziek vormen sinds het najaar van 2002 het blazersensemble. De basisbezetting is een klassiek octet bestaande uit twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns. Afhankelijk van het repertoire wordt deze bezetting uitgebreid met bijvoorbeeld contrabas, fluiten of extra koperblazers. Onder leiding van dirigent Herman Dreisma werkt het ensemble aan twee of drie projecten per jaar. Een korte periode van intensief repeteren wordt afgesloten met concerten op diverse locaties in Nederland, onder andere Morgen in Zandvoort. Het repertoire bestaat uit klassiek, romantische en hedendaagse werken. De naam is het Latijnse woord voor enerzijds het sterrenbeeld een grote beer... en anderzijds het noorden en de noordenwind. Het blaasoctet is opgericht in de sterren- en planetenbuurt in Amsterdam-Noord... en de leden komen bijna allemaal uit de provincie Noord-Holland. Het concert begint om drie uur en de kerk gaat om half drie open. De toegang is zoals gebruikelijk gratis... met na afloop een collecte voor de nieuwe sanitaire voorzieningen in de kerk. Dus vanaf half drie bent u morgen van harte welkom in de protestantse kerk... Thank you. Kiddels ...bij de zaterdagmiddag van Sieve enzovoort. Ja, daar eigenlijk niet man. En wat mij opvalt, Albert-Jan... ...van iedereen wil graag wat voor de jongeren betekenen... Dat is juist GroenLinks links binnen. ook allemaal weer voor de jongeren bezig. Ja. Maar er gebeurt zo weinig voor de jongeren hier in Dag. Nou, daar, daar wil de Stichting 1216 verandering in brengen. En uh, die heren, twee heren daarvan, uh, die, uh, die stichting vertegenwoordigen, zijn aanwezig in de studio. Aan de microfoon, Robert en Broeke. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Dank u wel. En wie zit er naast jou? Dat is Billy Fonk, die is mede-organisator. En... Uh... Wij komen namens Stichting 1216. Ja, het kwam even, kwam even heel goed uit. Want we hadden uh, in de aanloop van het politieke café van Café Neuf aanstaande dinsdag. Wat uh, dat er voor de jeugd zo weinig te doen is. Of ja. Weinig te doen. Nou, jullie, zijn, uh, jullie vertegenwoordigen de, de, de Stichting 12 tot 16. En ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Wat, wat is specifiek de bedoeling van de doelstelling van de stichting? De, de, de doelstelling van de stichting, nou, de doelstelling van de stichting dat is uh, om de kinderen tussen 12 en 16 jaar van straat te halen. Mm -hmm. En dat doen we door middel van dingen organiseren, evenementen, uh, grote evenementen, kleine evenementen. En dat alles om van de straat te halen, alle kinderen. Hoe, hoe, wanneer is die stichting opgericht? Uh, ongeveer. Is, uh, ongeveer twee jaar geleden. Yeah. Toen uh, nam Maura een uh, initiatief. Maura? Reiner Dal de La Oké. Okay. Die uh, is ermee begonnen en uh, toen kwam het eerste Flexfeest. En uh, ja, toen ben ik kaartjes gaan verkopen. En zo ben ik steeds meer in, het, in de stichting uh, beland. Oké, okay, en uh, dus jullie organiseren uh, evenementen voor jongeren tussen de 12 en de 16. En uh, hebben jullie dit jaar een aantal evenementen op, op oog? Uh, ja. Zijn jullie al mee bezig? Ja, dit uh, het eerstvolgende evenement is weer de Flex. Dat is, uh, Flex legt het even toe voor de luisteraars. Ja, dat is een feest uh, tussen, uh, voor kinderen tussen 12 en 16. Ja. En dat wordt gehouden in de Chin dit, uh, deze keer. Normaal was het in Jade, maar dat... Uh, Juist. <laughs> Is niet meer? Is niet meer. Dus nee. uh, nou, we, we hebben toezegging gekregen van het chin om het daar te houden. En uh, dit jaar, uh, of deze keer, komt het in de chin. Dus. En wat, uh, wat kunnen de jongeren verwachten als ze daar komen? Nou wat? ja, ik hoop een heel groot feest met veel kinderen. We ja. rekenen op 200 man. Zo. Dus ja, ge... Dus muziek, jistjockeys uh, moet ik die ja. kant op delen. Roberta Molina komt draaien. Het is. Wacht uh... uh, even, hoe oud joh. Ik ben ja. oud. Wie is dat? Nou, ja, dat is uh, onder meer een trainer. Dus die is bekend van voetbal. En uh, die ja. is gewoon een goede DJ uit Zandvoort zelf. Ja, en die gaat draaien. Die, die, die komt bij avond? ons draaien die avond. En uh, wij zelf gaan achter de bar de hele avond. Dus het wordt ook allemaal georganiseerd door kinderen. En, uh... Nou, geweldig initiatief. Ja. Je Super! Goosje waard! Goosje oh. hey. waard! Gandioos jongen, hartstikke leuk. Het klinkt natuurlijk een beetje negatief van jongeren van de straat uh, afhalen. Hè? Maar je, je kan het natuurlijk ook een positieve draai geven. Van, wij organiseren wat voor, voor, door en met jongeren. Ja, absoluut. Ik, uh, het eerste uh, uh, wat we eigenlijk wouden was de bushalte. Ja. Voor een jeugdhonk en uh, dat de kinderen daar hun huiswerk konden maken. Ja. Nou ja, dat kon helaas niet doorgaan doordat er gewoon veel te weinig geld was. En te korte periode konden we erin. ja. En dus nu het eerstvolgende evenement in Chin. En ja. op, uh, welke datum was dat ook alweer? 19 maart. 19 maart. Dus ja. uh, de jonge luisteraars uh, uh, even vast in de agenda zetten. En hoe laat begint dat, Festijn? Uh, dat begint om 7 uur. Dat is voor 12 tot 14 jaar. Dat gaat ongeveer door tot een uur of 11. Ja. En dan komen de ouderen tussen 14 en 16 jaar. En die mogen gewoon uh, tot een uur of twee waarschijnlijk. Oké. Okay. Dat is dus, laten we zeggen, de aftrap voor dit jaar, voor de evenementen. En hebben jullie nog uh, verder ideeën wat jullie dit jaar nog willen organiseren? Nou, in uh, mei, ik geloof 16 mei, staat er een beachhockey toernooi uh, op, op de agenda. Ja. En we zijn ook nog bezig met een fotowedstrijd. Met uh, mooie prijzen die je kan winnen en... Uh... En uh, hoe geven jullie daar publiciteit aan? Dat als er weer een evenement aankomt, doe je dat via flyers of, of gewoon mondeling? Ja, ja, vooral mondeling. Dat is ja. het mooiste natuurlijk. Maar uh, ja, flyers worden nu gemaakt en uh, posters en. Maar mag ik misschien even een suggestie doen? Kijk, je hebt elke, elke week in de krant staat zo'n evenementenkalender... van dingen die er gebeuren deze week en komende week. Wellicht is het misschien een idee om te zorgen dat jullie daar ook opkomen. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Want, heb, dan, dan kunnen, want de krant wordt helemaal uitgespit door, door heel Zandvoort. Ja. Maar dat is even een suggestie, dat je dat ook in de krant zet. Ja. Dat uh, de jongeren daar ook via die, dat kanaal kennis van uh, kunnen nemen. Ja, ik heb contact ge uh, gehad met Joop van Nes. We komen ja. ook met een stukje in de krant. Op. Heel goed, heel goed. En, uh, Publiciteit? Ja kan nooit kwaad. Uh, Oké, okay. Nog even weer terug naar die andere evenementen. Dus uh, we beginnen in Fame. En, uh, nee, chin. Of Chin, sorry. Ja, Chin. En dan daarna gedurende het jaar nog meer evenementen. Ja, nou ja, waarschijnlijk komt eerst het uh, toernooi. Yeah. Dat uh, wordt gehouden tussen 12 en 18 jaar. Er zijn een hoop kinderen dan die ook mee willen doen. En die zijn er net 17 geworden. Dus we hebben het tot 18 jaar gedaan. Dat wordt verdeeld uh, 12 tot 14, 14 tot 16. En 16 tot 18. Ja. En dat uh, gaat waarschijnlijk van 10 tot een uh, uur of zeven. Okay. Met de naam barbecue. Uh, we krijgen lunchpakketjes. Uh. Grandioos initiatief jongens. Ja. Hartstikke goed. Wij zijn er iets oud voor op. Ja ik denk uh, dat het niet meer gaat nee, luk, uh, Albert niet meer lukken Albert-Jan. Maar grandioos dat jullie juist voor deze doelgroep activiteiten ontplooien. Hey, Robert werken jullie ook nog samen met uh, Pluspunt? Nou dat, uh, dat was wel onze bedoeling. Maar dat is nog niet gelukt. Nee, want bij het busstation zou ook een samenwerking worden volgens mij, toch? Ja, klopt. Maar dat, uh, dat was gewoon, uh, er was echt veel te weinig geld en sponsors die uh, waren moeilijk te vinden. Het was ook midden in de tijd van de crisis. Dus... Zijn jullie nog steeds uh, trouwens op zoek naar een locatie? Nee, op het moment gaan we alleen uh, echt dingen organiseren voor uh, ja, gewoon leuke kleine ja. dingen en grote dingen en... Maar uh, nogmaals, neem een tip uh, ter harte en zorg dat het gewoon overal ook ruim van tevoren te, te zien is ja. voor de jongeren. Ja. Hang het op scholen op of wat dan ook, maar wellicht zullen jullie daar al lang aan gedacht Ja, dat was onze bedoeling ook om langs scholen te gaan. En, ja. uh, en uh, hoe kom je dan een beetje aan, aan de, de gelden om dat, uh, dat soort dingen te kunnen uh, bekostigen? Nou, heel veel worden ook uh, gewoon gesponsord door de... Nou, bijvoorbeeld Chin, dat wordt ja. gesponsord en uh, de flyers worden gesponsord en de... De posters, we krijgen alles van die drukkerij. Geweldig. En uh, kaartverkoop, die kunnen we... Kaartjes die uh, kosten 35 euro, geloof ik. Mm -hmm. uh, dat, is dan, uh, dat komt nog van het vorige, vorige feest. Ja. is veel geld, hè? Uh, ja, geld. absoluut. Er komt veel geld bij kijken. Ja. Maar goed, het initiatief is, is, is grandioos. Uh, ben ik iets vergeten, jongens? Is, de microfoon is toch voor jullie? We liggen op schema. Nou ja, ik zou zeggen, kom allemaal uh, naar flex uh, 3. Ja, en dat is welke datum? 19 maart in de Chin Chin vanaf 7 uur. En uh, tot dan. Oké, okay. hey, mannen, heel veel succes. Geweldig initiatief. hartstikke Stichting 1216. En dus 19 maart met z'n allen gaan we dansen in de chin Chin. Ja, dat wordt een feest, hoor. Hier is Tom Novy en Nobody. Something about your body.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 En als jongere moet je zeker ook bij CfM zijn. Al twintig jaar live in uh, Stortvoort. Je had, uh, ditmaal uh, weer een aantal platen non-stop. Waaronder als laatste Vitesse uit 1983. Iets minder jongere plaatje, maar toch wel leuk zo. Je de Rosalind trouwens. Nog even, Wat wilde je zeggen? Nog even over de stichting. Uh, we, we kan het er nog even met uh, Robert en Broeke over. Uh, dat is op 19 maart in de Chin. 19, 19 maart vanaf 7 uur. Juist. En nu we toch met de jongeren bezig zijn... het is volgende week een vakantie. Dus lekker, lekker, lekker. Februari vakantie. En uh, dan kunnen de jongeren ook natuurlijk allerlei dingen gaan ondernemen. Vooralsnog is er dus uh, morgen om 1 uur... een wandeling met natuurgidsen. Vertrekpunt is het bezoekerscentrum De Oranjekom... Leiweg 6 hun vogelenzang. Buiten de entreekaart zijn er verder geen extra kosten... en aanmelden is niet nodig. En op woensdag 24 februari is er voor kinderen... Een uh, nou, poep-expeditie. Hey. Wat zeg je? Ja, staat hier echt. Waar je kan zien welke dieren de duinen gebruiken. Want aan de hand van de Ro poep kun je zien. mee. Juist. Uh... Uh, de start is om twee uur. Uh, maar in ieder geval, e eerst morgen vanaf 1 uur wandelen. Onder leiding van natuurgietsen uh, door de duinen. Vertrekpunt is het bezoekerscentrum De Oranjekom aan de Leiweg 6 in Vogelenzang. Oké, okay, dat wat betreft de vakantie voldoende te doen.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 Boy. Man make them happy because men make them joy. Ja, nou, dat kan ik ook hoor, met Luciana Pavarotti. Zou ik even een klein stukje laten horen? Ja. Zet je mijn microfoon en je koptelefoon even uit? Oké. Okay. Je Luciana Pavarotti, samen Tezamen yeah. met uh, James Brown natuurlijk. En It's a Man's World. Helemaal live gezongen. Alweer een van de laatste platen wat betreft uh, uur 2. Nou, we gaan er nog uh, twee proberen te draaien. En even één een, een heel kort en eentje wat langer. Oké. Okay. En die langere, dat is deze. Chile en The Clemmer's live.